Met het NOS Journaal. Ex-premier Schotten van Curagsbouw in Willemstad verlaten. Op zijn partijkantoor sprak hij zijn aanhangers toe. Schotten zei dat hij zich ging opmaken voor de verkiezingen van 19 oktober. Hij heeft het regeringsgebouw naar eigen zeggen verlaten, omdat hij niet wil dat er wordt gevochten. Zaterdag benoemde de waarnemend gouverneur een nieuwe interimregering, maar Schotten en zijn ministers weigerden op te stappen. Het kabinet van Schotten was sinds 2 augustus dimissionair nadat enkele parlementariërs uit de coalitie waren gestapt. Interim premier Wetrian zegt dat zijn voorganger de juiste beslissing heeft genomen. Oud-voorzitter van de Onderzoeksraad voor Veiligheid, Pieter van Vollenhoven, is kritisch over het adviespunt klokkenluiders. Het adviespunt wordt vanochtend geopend door minister Spies. In het radioprogramma Met het oog op morgen noemde Van Vollenhoven als belangrijkste bezwaar dat er een klokkenluider niet bij één instantie terecht kan. Volgens het adviespunt is het nog niet mogelijk om alle instanties onder één dak te brengen. Shell heeft een belangrijke oliepijplijn in Nigeria stilgelegd. Volgens de olieproducent was er bij de leiding brand uitgebroken nadat dieven olie hadden gestolen. Een helikopter van het bedrijf heeft een boot op de plek van de brand gezien die vermoedelijk bij de diefstal is gebruikt. Het is niet bekendgemaakt hoeveel olie er uit de pijpleiding is gelekt. Shell probeert de brand te blussen en de olieproductie in Nigeria snel weer op peil te krijgen.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 Het weer in het westen en worden bewolkt en in de loop van de dag wat regen. In het zuidoosten zijn er zonnige perioden bij een graad of 17. Dit was het NOS-Jong. Dit is Jolande van der Velde van de ANWB. Er staan momenteel geen files. Ik geef een overzicht van de aangekondigde snelheidscontroles. Die vinden plaats op de A1 tussen Amersfoort en Deventer en de A12 tussen Utrecht en Veenendaal. Ook op andere wegen kan de politie op snelheid controleren. Niet alle controles worden vooraf aangemeld. Tot zover de verkeers.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 Met me van antwoord, ook op TV. Zie FM Text TV op kanaal 45. 45. Stop!